Jan van der Putten met het NOS-journaal. De eigenaar van een tuincentrum in Drachten... die vorig jaar een stagiair weigerde omdat hij homoseksueel is... moet een boete betalen van 1600 euro. De helft van het bedrag is voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Leeuwarden staat vast... dat de christelijke eigenaar de stagiair weigerde vanwege zijn geaardheid. En dat is discriminatie. Tienduizenden voetbalfans hebben op de Single in Rotterdam de selectie van Feyenoord gehuldigd. Feyenoord won gisteren de KNVB-beker. De selectie werd op het stadhuis ontvangen door burgemeester Abu Taleb... en de spelers verschenen met de beker op het bordes. De Belgische politie heeft in Mechelen zes scholen ontruimd vanwege een bommelding. Op één school werden 1400 leerlingen geëvacueerd. De bommelding hield volgens de politie geen verband met terrorisme. Verder wil de politie in Mechelen niet zeggen omdat het onderzoek nog loopt. Bij schietpartij in de Franse stad Grenoble zijn zeker twee mensen gedood, melden Franse media. Er zou ook een aantal mensen zwaar gewond zijn geraakt. De schietpartij was volgens sommige media in de buurt van een basisschool in Grenoble. Er is nog niemand aangehouden. In het huis van de journaliste Ebru Oemar in Amsterdam is vannacht ingebroken. Oemar werd zaterdag in Turkije aangehouden wegens belediging van president Erdogan. In de Telegraaf noemt Oemar de inbraak een provocatie uit Turkse hoek.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 Dan het weer, flinke buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Later vanmiddag klaart het vanuit het noordwesten wat op en het wordt 7 tot maximaal 10 graden. Morgen verandert er weinig, op Koningsdag wat minder buien en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer. Richting Amsterdam voorknopend knooppunt Hoevelaken 4. Op de A1 tussen Hoevelaken en Inbrugge 5 kilometer. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Gouda. 5 kilometer door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Daardoor ook file op de A20 voorknopend knooppunt Gouwen. Daar staat 4 kilometer. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert. 2 kilometer door een aanrijding De rechterrijstrook is daar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 Z Zaterdagavond was toch de week waar je hele heel de avond, avond waar je heel de, de week waar Had ik er nou toch maar uit mijn hoofd geleerd. Shit. Ik doe het niet. Ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb hier al een keer vaker gestaan. Dat was ook verschrikkelijk. Dat was een ramp. Er zat een jongen in de zaal. Die was hem maar steeds doorheen aan het roepen. Die dacht dat hij grappiger was dan ik. Op een gegeven moment was ik het zo zat. Toen ben ik gewoon gestopt met mijn programma. Heb ik gezegd, nou jongen, als je echt denkt dat je zo grappig bent. Dan moet je maar eens hier komen staan. En die jongen die kwam naar voren op het podium. En ja, die was inderdaad een stuk grappiger. Dat was niet leuk. Shit. Ik weet het gewoon niet meer. 30 ik seconde. Ik... ik durf het niet. Ik, ik doe het niet. Ik... Ik moet het doen. Ik moet het doen. Dit is mijn kans. Ik doe het. Ik doe het. Zaterdagavond. Ik doe het. Ik doe het. Zaterdagavond. Zaterdagavond. We luisteren we naar Theo Maassen. Zaterdagavond, dat was toch de avond waar je heel de week naartoe leefde. Dan had je, had je net gedoucht en dan kwam je beneden met van die natgekande haartjes in je pyjama. Chips van die, van die nibbits aan je vingers, die nibbits te afeten. Cola. We hadden nooit de echte cola. Altijd zo'n zo vies B-merk. Van die, van die flessen waren dat met van die dikke ribbeldoppen waar je daar zo lekker mee kon gooien. Raak. En, en er was ook altijd iets moois op televisie. Je had uh, wie van de drie, een van de acht, uh, Barbapapa. Ik weet niet of mensen Barba Papa nog kennen. Barbapapa die kon worden wat hij wilde. Die kon worden wat hij wilde. En ik vond dat geweldig. En alleen, ik vond het ook verwarrend. Want dan zat ik een dag later zat ik naar Wicky de Viking te kijken. En dacht ik van, ja, misschien is het Barbapapa wel. wist je dat nog? nog. En je had, je had ook uh, Angelique. Zo'n Franse serie was dat. Zo'n prachtige vrouw met van die lange uh, rode haren. Ik, ik heb toen echt gezworen dat ik ooit nog eens met haar zou trouwen. En dat is natuurlijk nooit van gekomen. Uh, wel een tijdje samen gewoon, maar dat klikte helemaal niet. En, en je had ook zaterdagavond, dat je ook... Uh, top op, top op met Ad Visser. Nu heb je dan MTV, met allemaal videoclips... dat je denkt, wat moet dit in godsnaam voorstellen? Vroeger was dat veel simpeler. Gewoon Ad Visser in een spijkerbroek met pijpen voor de camera. En iedereen dacht precies hetzelfde. Wat moet dit in godsnaam voorstellen? En dan, en dan de rest van de week liedjes zingen in het Engels... terwijl je eigenlijk helemaal geen Engels kon. Van, uh, K, Sarah, oh hey, Vera. Oh, wat je doet, is dat je nou, is je doet, joh, She's even born, born. Born to be your wife. Born to be wife. Ja, en tien uur. Tien uur was altijd mijn bedtijd. Om tien uur moest ik naar bed. Dus om vijf voor tien durfde ik nog even naar de klok te kijken. En vanaf dat moment ging ik me gedijst houden. Dan durfde ik bijna niks meer te zeggen. Ik durfde niemand te ademen. Ik deed zo onopvallend mogelijk. Tot mijn vader dan zei... Tee, wat ben je toch stil? Trouwens, het is bedtijd, ga jij eens naar boven. <lacht> ik heb echt alles geprobeerd, alles. Op een begin had ik zelfs een pyjama in dezelfde kleur als de bank. Dat ik dan zo. <lacht> maar, ze waren, maar ze waren kei en keihard. Tien uur was tien uur. Maar heel soms maakten ze een uitzondering, heel soms. En dat was als er een film op televisie was. En ik had hem al voor meer dan de helft gezien. Dan begreep mijn ouders ook wel dat het een vorm van kindermishandeling zou zijn om me dan nog naar boven te sturen. Alleen gevolg daarvan was we dat ik films zag die ik eigenlijk nog helemaal niet aankon. die veel te eng waren. Van die, van die Hitchcocks, de Birds. Ik ben toen maandenlang doodsbang geweest voor vogels. Dus dat ik naar de te kijken, meneer de Uil. Aah! En op een gegeven moment moest ze toch naar boven. En ik sliep helemaal op zolder, ik moest twee trappen op. En hoe dichter ik bij mijn slaapkamer kwam, hoe zeker dat ik het wist. Onder mijn bed Daar ligt een enge man. En dan ging ik in die deuropening staan. En ik nam een aanloopje. Met een hinkstap sprong ik in mijn bed. Zodat hij niet meer mijn enkels kon pakken. En ik had zo'n doorgezakt matras. En dan bleef ik dan net zo lang opspringen. Totdat de grond raakte. En dan viel ik in bed. Doodsbang. En dan had ik ook altijd het, het gevoel dat ik een andere ademhaling hoorde. En dan stopte ik met ademen. En dan was het stil. En dan dacht ik, ja die vent is natuurlijk ook niet gek. Die kent die truc. En dan lag ik daar doodsbang met mijn ogen dicht. Te doen alsof ik sliep. En de volgende dag zat ik op school, doodmoe, met mijn ogen open, te doen alsof ik wakker was. En ik dacht, dit is, dit is, dit is belachelijk. Ik, ik moet gaan kijken. A man has to do what a man has to do. En diezelfde avond keken mijn ouders verbaasd op toen ik vijf minuten voor bedtijd uit mezelf naar boven ging. Wel rusten lieve Theo. Wel rusten. En ik dacht, ik moet alles precies hetzelfde doen, anders valt het op. De aanloop, de hinkstapsprong, het springen op een matras. En daar lag ik weer. Nog banger dan anders. Mijn hart bonkte bijna uit mijn borstkas. Pas na vijf minuten vond mijn hand de zaklantaarn. Klik. Aan. Ik schoof op mijn knieën, boog me voorover en scheen onder mijn bedje. Hij lag natuurlijk helemaal geen enge man. Hij lag een hele leuke, sympathieke vent. Dat was heel gek. <lacht> eens maar zeggen, Eindhoven dat is de mooiste stad van de wereld. Ja, dat meen ik. Ik zeg altijd, als je Eindhoven niet kan waarderen, dan kun je leven niet waarderen. mensen boven de rivieren denken vaak dat Eindhoven dat daar een stom boeren gat is. Dat wij in Eindhoven jaren achterlopen, nou, daar klopt dus helemaal niks van. Ik, ik, ik hoorde dat in Amsterdam die mode uit de jaren zeventig populair is. Maar dan hebben wij in Eindhoven dus al zeker vijf, zes jaar. Ja, Eindhoven dat is voor mij toch een beetje... Goed. Het Frankrijk van Parijs, weet je niet. Ja, het, is het puntje van de zalm, zei ik. Mensen zijn er gemoedelijk, hè? dat vind ik belangrijk. Een beetje, een beetje gemoedelijk. Hè? En, en tuurlijk. Je hebt het straatum Eind. Het uitgangscentrum van Eindhoven. Ja, dan moet je oppassen, want de kans is gewoon groot dat je boe wordt geslagen. Hè? Maar als dat gebeurt, dan gebeurt dat gemoedelijk. hè? Wat heb je een uh, slokje? Nee, ik, ik had het tegen een dier daar. Een slokje? Ik moet nog rijden. Ik moet nog rijden? Je een mietje af. wat? Nou, en? Ik moet nog rijden. En je op de havo gezet of zo? Huh? Eer meneer de professor, ik moet nog rijden. de Willy Wortel. <lacht> Daar ben jij te goed voor om eh, te rijden met bier op in een auto of zo. Omdat jij eh, een HAVO-diploma hebt. Hoger algemeen eh, HAVO-onderwijs, hè? <lacht> ja, en dan nou kijk jij natuurlijk een beetje op mij neer... omdat jij dan een HAVO-diploma hebt en ik alleen maar... Eh, ja LTS eh, zwakstroom dan. Ja. En jij denkt natuurlijk ik ken allemaal moeilijke woorden en die ken hij niet. Ja, denk je dat? Ik He? ken moeilijke woorden ken. He? Moet jij eens opletten jongen. Moet jij eens opletten. Ja? Want anders gaan we daar maar eens meer naar buiten jongen. En gaan we tuintje stuffen. Ja, dat wordt een paar weken pap eten, jongen. Dan <tie> lijkt de <oom, veel>. oh. <tie> homofil. Moet jij eens opletten? Moeilijke woorden, ja? Moeilijke woorden. <tie> Chipolata pudding. <tie> Hé. Hey. I, I Ja, Hans-Steven was dat... Uh, nee, niet Hans-Steven. Theo Maassen natuurlijk. Uh, hij doet af en toe uh, een beetje Hans-Steven na. Of doet Hans-Steven nou Theo Maassen na? Net met dat liedje van... Uh, uh, nou, dat, dat ze disco gingen zingen. Weet jij dat, Dolly? Of, die, uh, uh, of ze elkaar imiteren? Ik weet het nou, niet. misschien hebben ze gewoon overeenkomsten uh, heel uh, per ongeluk. Dat kan natuurlijk. Joop van goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Joop. Goedemiddag. hoi, hoi, hoi. Hou jij van cabaret, Joop? Uh... Ja hoor, ja, ja. ja. ja maar eh, niet alles. Niet alles. Vertel eens, wat, wat vind jij uh, nou bijvoorbeeld uh, heel erg leuk? Ja, de grote vind ik heel erg leuk. De grote cabaretiers. En, Hermans ja, Hermans en zo. Je bedoelt ook van de, ja. de mensen die er niet meer zijn. Toon Hermans, Wim ja, ja, ja, ja. ja, Zonneveld. Zeker, zeker, zeker. Oh, okay. ik van. Uh, maar ik hou bijvoorbeeld niet van een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, modern personage... Daar hou ik niet van. Ik ben behoudend. Er zijn cabaretiers die natuurlijk uh, gebruik of misbruik hoe je het uh, wil noemen, maken van, van uh, iemands persoonlijkheid. He, dat zijn dan mensen die uh, ja, grapjes maken over de rug van, van, van anderen, zeg maar. Uh, ja. Dat is een slag cabaretjes maar je hebt ook mensen zoals Stone Hermans, ja die maken gewoon ongedwongen humor. En daar is ja. al, André van Duinen natuurlijk ook een van. He. Kijk, wat, wat ik... Wat ja, dat vind ik ook een hele grote... Dat noem ik ja. ook een grote naam ja. Maar wat, wat ik wel vind is... Uh, wat, wat Bijvoorbeeld uh, die, die, die uh, president van Turkije, die Erdogan... Ja, um, uh, ja dat, dat, dat heeft iemand te zoneren. Hoge bomen vangen veel wind, weet je wel. Ja. En uh, dat, dat moet hij kunnen accepteren. Ja. En ook zijn, zijn uh, landgenoten, want er zitten er een hoop bij die... Uh, het liefst uh, hier een kerbom zouden willen plaatsen en uh, een appel willen laten. Ja, ja, maar het is toch een uh, islamitisch land? en, en uh, ja... Uh, nee, het ja. Is, nee, het is een seculier land. Ja, ook? Ja, een seculatie. Ja, ja. De, de, de, de, er is geen staatsgodsdienst, maar een heleboel Turken zijn wel moslim. Oké. Okay. Ja, ja. Maar daarom is het nog geen moslimland. Oké, okay, nou goed, Joop, ik, ik heb er, ik kan eigenlijk daar niets op zeggen, omdat ik er onvoldoende inzicht in heb. Ik, ik hoor natuurlijk van alles via het nieuws voorbij komen en zo. Ik vind het allemaal wel verontrustend, want Erdogan, het lijkt me net zo'n type als Poetin, die eigenlijk allemaal zijn zin doordrijft en over, over, over lijken gaat letterlijk. Ja, en toch moet hij bijvoorbeeld oppassen voor het Turkse leger, want die kunnen zomaar ingrijpen. Dat is al een keer eerder gebeurd. Maar goed, laten we nou niet over wereldpolitiek hebben. Nee. We het gewoon hebben over wat er in Zandvoort gebeurde. Over heerlijk onze Zandvoortse kneuterigheid. De gezelligheid van Zandvoort. Daar leef ik van. Dat vind ik heerlijk. Zo is het. Ja. Nou, kneuterig was bepaald niet het juiste Nee, hè? Wim zaterdag. Ja, nee, dat was geweldig, hè? En zo goed als volle zaal heeft daar echt van genoten. Leuk. In de boot genomen. Ja, en nou, toe voelde het publiek zich in de boot genomen. Echt waar? Het was, ja, het, het was geweldig. Het was gewoon erg goed. Mooi. Ik ben bij de generaal op vrijdagavond geweest. Ja. Ja, en dat was weer eens een keertje uh, uh, K met P. De, de, de <laughs> teksten werden vergeten. Wat, ja? ik, wat ik wel heel goed vond, en dat wil ja. ik er absoluut een, een compliment vergeven. Wendy heeft gesouffleerd... Zonder dat je dat op de eerste rij kon horen. Normaal gesproken is een souffleus, die kan je achter in de zaal bijna horen. Vinde <laughs> Jacobs heeft dermate goed gesouffleerd dat het niet, niet te horen was. Heel mooi. Nou, ja, dat is een ja. vak apart hoor. Ja, zeker. zeker. Ja. Dat doet ja. heel goed. Ja. Dat is heel goed. Maar ja, je ja, weet het, hè? He, dat... Die generalen. Een, goeie, een slechte generale is een goede voorstelling, hè? Ja, nou ja, dat hebben we dus zaterdag gezien. Ja. Natuurlijk uh, zijn er uh, jeugdleden. Want het gaat over de jeugdgroep van, van uh, de toneelvereniging in de Hildering. Ja. Die met kopperschouders boven de anderen uitsteken. Ja. Die hebben A-talent en B zijn die al een paar jaar begonnen. Een paar jaar, ja. jaar eerder begonnen. Ja. Uh, Dominique Borstel bijvoorbeeld, die heeft een geweldige mimiek. Maar ook een nieuweling, ja. als een jongen van, uh, uh, uh, um, uh, um, uh, nou kan ik even niet op zijn naam komen. Uh, zijn vader zit bij de senioren en zijn broeder ook. Maar goed, dat doet er even naartoe. Ja. Daar heb ik foto's van gemaakt, uh, ja. gewoon alleen van zijn gezicht. Ja. Dat was geweldig. Wat jongen leuk. Heeft, uh, toch behoorlijk talent, denk ik. Ja. En uh, nou ja, daar, zo hangt er 17 kinderen die eraan meedoen. Ja. Uh, voor 25 rollen, dus er zijn x-aantal dubbelrollen zijn er gespeeld. Ja, uh, geweldig. Helemaal goed. En dat is de toekomst voor Zandvoort. Tenminste, in ieder geval voor uh, toneelsvereniging de Meeldring. Maar ook voor het culturele gebeuren in Zandvoort. Het toneelgebeuren in Zandvoort. Ja. We hebben het theater de klok en laten we dat in heel goffeuvels raamse houden. Ja, Want natuurlijk. Ja. Het, is, het is geweldig. Ja, dat mag niet verdwijnen. Het is een goed nee. theater. Het is een gezellig ja. theater. Het is knus. En dat is ja, een het prachtige is, akoestiek, ja. Kijk, als, als je nou een modern ding krijgt, dan heeft je best kans dat, dat de, de akoestiek niet meer goed is. Mm -hmm. En dat de, de, de, de gezelligheid verdwenen is. De, ja. Wat jij ja. net zegt terecht, de rechte kneuterigheid verdwenen. Ja, heerlijk. Dorps, lekker. Laat het zo. Mogen, mogen we ja. iets houden hier in dit dorp wat, wat van oud Zandvoort is? Graag. He? Nou ja, zo is het. We hebben al veel te veel in moeten leveren. Ja, aan mij zal het niet lukken. Nee, mij ook niet. Maar goed, dat was dan de zaterdag. Zondag, ja. Zondagmiddag ben ja. ik uh, nog even bij, uh, bij Jess en meer geweest. Dat heet ja. tegenwoordig. Vroeger heette dat Jess aan zee. Maar Jess, dat dekt, dekt niet de hele mantel. Er zijn een paar keer... Um, um, uh, uh, uh, concerten geweest van de Caribische muziek. Ja. En dat is niet echt om het jazz samen te vatten, denk ik. Dus we hebben die naam veranderd in jazz en meer. Ja. En dat dekt de lading dus. En het, uh, zondag was... Uh, Rien is, uh, Rien is Groeneveld daar. Groeneveld heeft al tien uh, nou, keer in Sanfos opgetreden. En elke keer is het feest om die man te kunnen zien en te kunnen horen. Hij trad nu op met een, uh, een, een kwartet, zijn uh, eigen kwartet. Ja. En uh, daar trad uh, zangeres Iris bij op. Ik weet haar achternaam niet, maar ik had haar al eens een keer eerder gezien. Iris Cruz, uh, uh, Cruz toch niet? Sorry? Iris Cruz toch niet? Nee, nee. Ik weet het nee, want Iris Koes heeft de, de, de Voice of Holland gewonnen. Dus dat meisje met die harp en zo. Maar nee, dat, dat, nee, nee, het is een nee. andere Iris. Dat is eigenlijk niet dat, dat zo'n programma okay. dat Ik weet zeker, ook, als je ja. dat meisje ziet en hoort... De, en met haar harp, want die speelt... Die ja, ongetwijfeld. Uh, ja, alleen horen. Ik hoef niet dat soort programma's te zien waar, waarin okay. zangers volledig afgaan en zo. En dan toch nog even proberen via een rechtszaak te, voor elkaar te krijgen... Dat, dat het niet uitgezonden wordt. Ja, dan moet je niet aan dat soort dingen meedoen. Nee, vind ik. nee. Goed, maar Jazz en Meer was weer een feestje. Het Leuk. was weer een, een herkenning met, uh, uh, met uh, Rien Schoenenveld. En ja, ja. merken Standards, uh, jazz, blues, uh, noem maar op. Ja. Alles kwam voorbij. En hij kan dat spelen. Geweldig. Ja, ah, mooi, mooi. Heerlijk, zulke allround artiesten. Ja? En natuurlijk ben ik op het circuit geweest. Er waren 2000 ja. campers zaterdag. Dat oh, zijn er een paar oh, hoor, oh, denk ik toch? Oh. <laughs> Geweldig. Ja, dat was echt super. Dat ja. was echt een Zandvoort-promotie van de, van de bovenste plank. Ja. Uh, Wethouder Geert Kuipers die opende dat vrijdag. En uh, hij beloofde dat er volgend jaar op de boulevard in Zandvoort 30 plaatsen komen voor uh, campers. Mm -hmm. Die kunnen daar dan overnachten. En dat werd applaus, werd dat begroet. Ja, dat snap ik, want je kan natuurlijk hier eigenlijk bijna nergens met je camper terecht. Nee, maar nee. wat ik aan de andere kant vind, is ja? dat het mag niet gratis zijn, vind ik. Nee, waarom? Want anders zit je voor een dubbeltje op de eerste rang, je ja. zit bovenop het strand zowat. Ja, en, en het moet niet langer zijn dan van twee nachten, denk ik. En daar moeten we ja. regulatie komen. Nou ja, het is al niet zo ver. Maar gratis zal het niet zijn. Ik bedoel, uh, dat weten ja, ook. mensen met een uh, camper. Als je op een uh, camping gaat staan, moet je ook je, je plaats betalen. Ja. Maar ja, ik, nee. weet, ik weet wel, in het verleden had je dat op dat puntje van, uh, bij, bij, de, bij de rotonde stonden ja. campers. Ja. En de meeste betaalden dan niet. Ja, dat klopt ja. niet. Nee, dat nee, kan nee. niet. Dat zou nee. niet eerlijk zijn tegenover de normale automobilisten. Nee, nee. juist. Correct. Ja, en ja, verder we nog. Even kijken. Ik, ik ben zojuist nog eventjes uh, kleddernat geworden bij uh, de, de, de opening, tussen aanhangstekens, van de fotomuur. De meer dat, dat is de muur op het Vanveenplein. Ja. Die eerst uh, blauw was. Die blauw, die is wit geworden. Die, ja. met, met vereende krachten is die wit geschilderd. Ja. En daar komen levensgrote foto's. Ik hm. denk toch wel gauw een, uh, nou, een meter bij anderhalve meter... Van Zandvoortse fotografen, die zijn afgedrukt op aluminium. Dus ze zijn weerbestendig, die komen daar. En die, die hebben dat thema: Zandvoort, verleden, heden en toekomst. Dus uh, een x aantal fotografen, die, heeft, uh, die hebben foto's uh, aangeleverd. Daar is een keuze uit gemaakt. En die, uh, die werd vandaag uh, als symbool, de eerste, uh, um, opgehangen door uh, wethouder Geert Kuipers van yeah. Toerisme. Ja. En uh, het ziet er gewoon geweldig uit. Je hebt het druk vandaag, hè, de wethouder. Want vanmiddag moet hij uh, die pop-up uh, bekendmaken, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja, dat klopt, dat gaat hij doen. Ja. In 10, ik kan daar niet aanwezig bij zijn. ik moet ergens anders zijn. Maar oh. een collega van mij die zal dat, uh, die zal dat zeker wel uh, achter de programma's voor ons geven en foto's ja. en maken en een artikel. Want dat is, uh, ja, laten we eerlijk zijn. Het is weer uh, Zo. En ook weer promotie. eerste komen samen. Ja. Ja, het wordt constant steeds weer terug. Samen moeten we dat doen. Ja, en zo is het. Maar er waren weer mooie plannen. Dus ik ben benieuwd wat eruit komt rollen. Ja, nou, ja, ja we merken het wel. Ja. Ik denk in ieder geval dat de haringboeren weer een hele hoge ogen gooien. Ja. Eh, mag ook wel. Mm. Ja, die hadden ook een leuk uitver... plan inderdaad. Om die boulevard op te pimpen met uh, picknicktafels en dergelijke. Ja. ja. Zeker, Leuk, natuurlijk. Hoor. Ja. Maar zij gaan er ook van uit, want de gemeente ja. is alleen maar bezig op het stuk uh, boulevard tussen het Palace Hotel ja. en de Rotonde. Ja. De buiten, dat, dat lijken wel... Ja, dat, dat uh, is net ook. Op... Ja, ja. Ik, uh, ja. En dat moeten we ook ontplooien. Ja, natuurlijk. De, waar werken en wonen ook mensen. Absoluut. Die hebben daar ook recht op. En ja. niet alleen maar de bewoners van die middenboulevard, want daar gaat het eigenlijk over. Mm -hmm. uh, ik, ik woon hier zelf. Ik kijk op de boulevard. Uh, ja. Dat weet je. Ja. Nou, het is uh, een dode bedoeling. Ja, uh, er Zonder. Staat er staat de van Patrick Berg... Ziet er perfect uit, gaat er niet om. Maar kan ook gezelliger. En Heerlijk. het wordt gezellig als daar mensen zaten op die pickingtafels die hij een tijdje gehad heeft. Ja. Die op een gegeven moment niet meer mochten. Ja. Nou ja, het eindige is: het, het, het, het, het, het gaat over het poppenverziekend. En alleen in dat weekend is dat dan zonder vergunning toegestaan. Maar ik vind dat dat veel langer moet. Nou ja, dat maar goed. goed, je moet ergens ja, beginnen. En misschien kun je daarmee toch een, uh, een, een standpunt duidelijk maken. Ja, en uh, de uh, mensen over de streep halen van... kijk, het werkt, het, het, het trekt ook weer mensen. Ja. En het maakt Zeker. mensen weer gelukkig. En het is natuurlijk ook zo dat die Noordboulevard en die Zuidboulevard... daar wordt het minst geklaagd. In tegenstelling tot het stuk Middenboulevard... waar eeuwig en altijd geklaagd wordt ja. over welk, welke uh, uh, in, initiatief dan ook... Ja, nou ja, goed. goed eh, maar goed. La, laat de gemeente er goed over nadenken. Zo laat is we, het. In ieder geval dat pop-ups gebeuren uh, ook goed begeleiden. Uh, maar ook goed evalueren. Want dat is ook verschrikkelijk belangrijk, natuurlijk. Mm -hmm. uh, dan wil ik nog eventjes um, ja. een aankondiging maken. Voor komende zaterdag is de Redboodag. Uh, de, de donateurs, oftewel de redders aan de wal zoals dat daar heet van de KNRM. Die heeft de open dag en dan kan je meevaren. Ja. En s'avonds hebben we uh, Middelbare Meiden. De laatste aflevering van de Middelbare Meiden. De laatste uh, uitvoering moet ik zeggen. In Theater de Kocht. Uh, geweldig. Ik heb de eerste gezien hier. Uh, dat was een try-out hier op Zandvoort. Ja, uh, ik vind die meiden toch al geweldig. En uh, uh, nu is dan. Dat zal heus wel in die twee jaar geëvalueerd zijn. Dat is wat, wat, wat doen ze dan? Uh, uh, ja, die maken theater Ze, ze maken oh, okay. uh, uh, uh, sketches en dat soort zaken. Ja, ja, okay. en uh, Dat zijn twee Sanfans dames met hun ja. heren. En die heren die maken de muziek. En ja. die maken ook de liedjes. Die schrijven de liedjes en die schrijven ja. de muziek. Ja. En met z'n vieren treders op, dan gaan ze het hele land door. En ik trek constant volle zalen. En dat is zaterdagavond? Zaterdagavond om, uh, ik denk acht uur in de kocht in ieder geval. Dat ja. sowieso sowieso. Ja. En uh, zondag heb ik een feestje, want dan ga ik naar ILO wat? Haha. l electric Light Orchester. Meen je dat nou? Ga jij erheen? Oh, geweldig. Eerst zie je dat in Nederland optreden. Tja, wat leuk. Ja, dat is wel een grote concurrentie natuurlijk voor die middelbare meiden. Wij zijn jaloers, joh. Nee, dat is zondag, is is Oh, oh. Ik zeg, wij zijn jaloers, joh. Ja, ik ben ook wel een klein beetje afgunstig en neidig ben ik wel. Nee, het ja, is je gegumt, Joe. Sinterklaapi, hè? Wanneer Santa is dat? Krabie, dat dat het dat dus uh, van de winter eigenlijk uh, ja. is gecanceld vanwege het weer. Dat komt ja. komende vrijdag. Wat leuk. Uh, op, uh, even kijken, op het kink op het kerkplein, maar dat weet ik niet ja. helemaal. Als het is. niet weer gecanceld werd, raadhuisplein. Ik weet het ja. wel, raadhuisplein. Oké. Okay. voor de jeugd. Ja. 2,50 vijftig aantreden. Kan, kan je hele middag kan je daar kleuren. Pensheid, sneeuwt spieken. en Voor alles er nog wat. Hele mooie gebeurtenis voor de, voor de jeugd. Leuk. Nou, nou hartstikke bedankt Joop. We zijn weer. Een... Ja, <laughs> we Dank zijn ook helemaal op de hoogte. Mogen we volgende week jou weer bellen? Is het dan eigenlijk al. Uh, is de feestdag dan eigenlijk? 5 mei, dat valt niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. nee, nee. nee, nee. nee. nee dus het is dus 2 mei. mei. We, we ja, willen natuurlijk, ook al is het niet, Zandvoort, wel even maandag van je horen hoe het geweest is bij ILO, hè? Ja, uiteraard. Ja. Ja. <laughs> Joop, veel plezier daar. Oké, okay. geniet ervan. En, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende, tot de keer. volgende keer en bedankt. Dag. Doeg. Dag. Bye. Doeg. Bye. Doeg. Each day I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 Ja, nou, ik had er net met Dolly over dat het maar uh, zo weinig gedraaid wordt, Whitney Houston. Terwijl die dame toch uh, zo'n fenomenale stem had toen ze nog leefde. Hè? Nou, nou, nou, nou, nou. En jij zegt dat ze, dat ze een aantal nachten en dagen niet geslapen heeft. Voor nee, dat, dat was een... Prins. Oh, dat was Prins? Ja. Oh. Ik was net nog even aan het zoeken, aan het zoeken naar nieuws en toen zag ik dat voorbij komen. Dat ja, Prins, ik weet ik wel dat, dat ook Whitney Houston uh, ja, ten onder is gegaan aan, aan drugs. Hè? ja. Maar ja, je moet ook niet willen ruilen met die, uh, met die mensen, jongen. Die staan onder zo'n grote druk en die staan zo ver van de normale wereld af. Hmm. Dat, okay. het, het, zou, het lijkt mij verschrikkelijk om zo'n leven te moeten leven als die mensen. Ik, ik, heb, ik heb geen idee. Maar goed, uh, uh, want er zijn er natuurlijk ook die, die wel uh, goed gaan, toch? Oh, jawel, jawel. Maar ja, dit zijn wel de hele grote mensen, hè? Dat is waar. Maar ja, goed. Dat is waar. Uh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars en kijkers. Uh, we gaan inderdaad uh, een update doen van het regionale nieuws van 25 april 2016. De allereerste bijeenkomst in Zandvoort voor ZZP'ers... dat zijn dus zelfstandigen zonder personeel... georganiseerd door het nieuwe platform Bedrijvigheid Zandvoort... heeft alle verwachtingen overtroffen... Een behoorlijk aantal Zandvoortse ondernemers was naar Strandpaviljoen Plazant gekomen om kennis te komen maken en elkaar te ontmoeten. Bedrijvigheid Zandvoort is een nieuw platform voor zelfstandige ondernemers in Zandvoort dat wordt ondersteund door de gemeente Zandvoort. De doelstelling is een platform te bieden waar zelfstandige ondernemers kennis kunnen delen en elkaar kunnen versterken. Iedere veertien dagen wordt een bijeenkomst georganiseerd waar men zijn of haar onderneming of activiteiten kan presenteren en tevens in gesprek kan komen met andere ondernemers. Netwerken dus. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag tussen 10 uur s avonds en 5 uur s ochtends op diverse plaatsen in Haarlem alcoholcontroles gehouden. Maar liefst 30 maal moest er door de agenten procesverbaal voor rijden onder invloed worden opgemaakt. En maar liefst 12 bestuurders moesten direct hun rijbewijs inleveren. Het bloemencorso Bollestreek heeft zaterdag net als andere jaren opnieuw rond een miljoen toeschouwers getrokken. Alleen was het dit jaar wel heel erg koud, dus ik vind het heel bijzonder dat iedereen weer is gegaan. De ongeveer twintig praalwagens en ruim dertig andere voertuigen... waren versierd met bolbloemen als hyacinten, tulpen en narcissen. Het thema dit jaar was flowers and fashion. De praalwagens waren zondag nog de hele dag te bewonderen... en ze stonden opgesteld op de gedempte Oude Gracht en de nassau in Haarlem. Er waren allerlei activiteiten omheen, zoals een mode-ontwerpwedstrijd... levende beelden en optredens van artiesten. En natuurlijk diverse drumbands liepen ook mee. En als u wil zien wie er in die drumband allemaal meeliepen... dan verwijs ik u naar Facebook van, uh, de Facebookpagina van Charles Duyf. en daar kunt u zien welke bekende gezichten zich in de fanfare bevonden. Ja, wereldberoemde, nou, <laughs> <laughs> nou, zeker weten. Verucht in ieder Nou, tot zover het regionale nieuws. Oh, wacht even, wacht even, want, wacht even, want dat was ik nog juist van plan. Omdat er natuurlijk vakantie is voor de kinderen... en het weer is natuurlijk verschrikkelijk. Dus ik dacht, misschien is het leuk, mensen, om te weten... dat de maand kindermaand is bij Natuurmonumenten. En er is op 30 april ook iets heel leuks te doen. Dus als u nou gaat naar uh, www.natuurmonumenten.nl... En uh, daar kunt u van alles vinden wat er allemaal georganiseerd wordt voor de kinderen. En zeker met dit weer is dat misschien een leuke afleiding. Je kunt bijvoorbeeld op 30 april gaan varen en beeld houden in de natuur. Uh, op 2 mei hebben ze varen en een weerworkshop voor kinderen. Uh, op 4 mei een watersafari van oer. Op 15 mei varen en workshop natuurfotografie. En dan op 22 mei, dat is natuurlijk alweer lang voorbij die vakantie, maar goed, ik noem het toch maar even de Oer Natuurdag. En dan leer je overleven in de natuur. Uh, nou, kinderen, ouders, opa's, oma's, allemaal natuurlijk, helemaal welkom. En uh, u kunt dat allemaal vinden in Nieuwkoop. En dat is www.natuurmonumenten.nl. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Dan breng ik ben mijn papiertje kwijt. Ik leg gewoon alles aan de kant. Regen, regen, regen, regen, Ja, ja, ja. En daarmee is het al gezegd <laughs> eigenlijk. Nee, dat, nee, Niet helemaal, toch? <laughs> als wij spelen in de Haltestraat, dan is het droog. Ja, daar gaan we wel vanuit hoor. Hey, dat is morgenavond, hè? Morgenavond vanaf morgenavond. half negen. Ja, en ja. trek de danschoen aan. Ik heb net al een beetje gehoord wat er gaat komen. Nou, nou, nou, okay. dat weet wat. En verderop is er ook nog wat gezelligs. Ook een leuk podium. Dus het wordt weer helemaal gezellig in de Haltestraat. Maar wat gaan we voor weer krijgen? Kijk, vandaag blijft het wel regenen. Een beetje buiig van karakter. Uh, kans op hagel en onweer neemt toe. Maar het kan ook zijn dat de zon toch, zich toch nog wel hef, heel even laat zien. Maar het is natuurlijk niet een grote kans en het zal hooguit twee uurtjes zijn. De wind waait vandaag matig tot krachtig en draait van zuidwest naar noordwest... en de temperatuur gaat stijgen naar maximaal 9 graden. Nou Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien. Daarbij is aanhoudend kans op hagel en onweer... De noordwestenwind waait vrij krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar een graad of vier. Nou, dan gaan we eventjes door naar de dag van morgen. Dan draait het weer om flinke buien. En deze buien zijn, vanwege de hele lage bovenluchttemperaturen, aanhoudend winters van karakter. En ze kunnen dus vergezeld gaan van hagel, smeltende sneeuw en onweer. Tussen de buien doorschijnt ook de zon en dan zijn er weer hele fraaie foto's te maken. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig tot krachtig. En de temperatuur gaat niet hoger worden morgen dan 8 graden. Mooier kunnen we het niet voor u maken. En uh, nou ja, onze dank gaat uit naar Rico Schreuder voor deze weersverwachting.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 heb ik nog iets laten liggen, sta ik bij jou nog in het kruis? Hier heb je mijn laatste tientje, je ziet, het is de hoogste tijd. Ik graag wat blijven hangen, maar het kan niet Wat mijn spijt. Nee, ik heb nog niet de hoogte, maar het is gewoon de hoogste tijd. That I have gone. But tomorrow it rains, so I'll follow the sun. De heren Beatles, I'll follow the sun. Ja, luisteraars, ik kijk aan mijn klokje. We hebben nog tien minuten te gaan. En uh, U luistert nog steeds naar Zandvoort Lundst. Alhoewel u, uh, dat meen ik wel te mogen constateren... allemaal al gelunst heeft. Want mensen die om tien voor twee nog gaan lunchen. Ja, die zijn wel erg laat eh, wat dat betreft. Maar in ieder geval moet u nog lunchen. Ja, dan toch smakelijk eten natuurlijk. En heeft u al gelunst, dan eh, zeg ik altijd een goede bekomst. De Fornon Blonds. Die vragen zich af eh, wat ze gaan doen.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 Met uh, WhatsApp. Nou, wat er allemaal aan de hand is, luisteraars. Uh, hier in de studio, in ieder geval, uh, is het temperatuur het, het aangenaam. Buiten is het wat kouder. Er vallen af en toe uh, wat hagel- of uh, regenbuien. Ook met natte sneeuw en zo. Ik hoop dat het allemaal een beetje losloopt in de Koningsnacht. En ik hoop dat het ook allemaal een beetje losloopt, uh, ja, morgen zeg maar. Uh, uh, overdag. En natuurlijk woensdag met Koningsdag. Ik uh, neem was het afscheid van u. Dit was Zandvoort Lunch. Uh, morgen is uh, mijn collega Ruud Jansen de is. goed. Uh, ik dank u allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, uh, tot de volgende keer.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 Son. Can you take my breath away? Yeah. Can you give me life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength. I'll be here when you wake up. Everything's gonna mm -hmm. be alright. In the name of Jesus. I give my life to only see you